12 uur het begin van woensdag 4 april Lot Lewin met het NOS journaal.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De scène die je nooit zult vergeten, de filmscène. Volgens filmmakers Peter en Petra Lataste, dat hoort u straks na ene. Alke Hulst schrijft deze week elke nacht een verhaal en dat doet hij na ene het voordragen. Christine Brinkgeven komt op bezoek, zij schreef een boek over levenslust en doodsdrift. Een boek over het begrijpen van het kwade en het goede in de mens. Maar eerst, komend uur, Max Kisman, tekenaar. Bekend van zijn werk voor uh, onder meer het Financieel Dagblad. Van zijn affiches die hij jarenlang tekende voor Paradiso. Van de beeldmerken voor de VPRO in de jaren 80 en 90. En hij maakte ook een de wegbewijzering op Schiphol... die in de wereld der ontwerpers geldt als baanbrekend. Elke dag een tekening, dat heeft hij zichzelf uit voorgenomen. Als een soort uh, visueel dagboek. Een pen en een schriftje waren altijd elke dag binnen handbereik. En inmiddels moeten er... ...duizenden van die tekeningen zijn. Het zijn uh, vele schriftjes. Er liggen hier ook een aantal van uh, op tafel. In Museum Meermanno is een selectie daarvan uh, te zien... ...en niet zomaar een willekeurige selectie. Nee, het gaat alleen maar over seks. Sex only. De vieze plaatjes of vriendelijker gezegd... ...de erotische taferelen. De expositie Sex Only is uh, vanaf komend wekeinde te zien... ...en er is ook een prachtig boek bij verschenen. In de 200 bladzijden laat hij zien wat er mogelijk is in bed... ...maar vooral ook wat er mogelijk is met het tekenen in stijl en voor Max Kisman werd geboren in 1953. Hartelijk welkom. Goedemorgen, Pieter. Als ik, dan moet ik eigenlijk zeggen, goedemorgen. Hè. Het is al... Uh... Nee, nacht. Goedennacht. Ja. Morgen, dat Goedenacht. is... wie uh, ruikt naar koffie. Ik weet nou, niet aan hoe vroeg je opstaat. Hoeveel, hoeveel van die schriftjes heb je nu, inmiddels? Nou, ik heb ze nooit echt geteld... maar ik denk dat ik vier tot vijf per jaar maak. En dertig jaar, dat is dus... Uh... 50. Nou, wat zeg ik dan? Uh, 4 per jaar. 4 per jaar, 30. Ja. De, dan, zit ik, dan zit ik op 120. Ja, zoiets. 120 van die, van die schriftjes. Ja, Elke dag van een tekening. Ja. Is, is, heb, heb je er vandaag al een gemaakt? Heb ik er vandaag... Ik heb er vandaag. Gisteren heb ik er een gemaakt. Vandaag nog niet. Ik ben vandaag de druk bezig geweest, geweest. Dat is mijn moeder. Op bezoek bij je moeder en dan, dan teken je... Ho Hoe lang doe je over één zo'n tekening? Ik denk dat het tien minuutjes is. Kleine tien minuten. Het is, het is een prachtig uh, um, archief geworden van je leven. Je kunt eigenlijk elke, elke dag iets terugvinden van, je, van jezelf in een tekening. Ja, ik ben ooit begonnen. Ik dacht van, dat lijkt me leuk om elke dag een tekening te maken. En in het begin begon ik ook met aquareleren en natuur en objectjes. En op een gegeven moment dacht ik, het moet sneller. Het moet gewoon sneller kunnen, want ik heb gewoon niet zoveel tijd. Dus toen ben ik overgegaan op, uh, op een kwastje, zo'n zo een, een, een penseel. Met een houder. En uh, daarmee kon ik een stuk sneller tekenen. Ik zag ook het werk van de Japanse kunstenaar die, mensen, of die een scène van boven tekende. Waarin het, het mens, vogelperspectief. Vogelperspectief. En dat sprak me heel erg aan. Dus dat heb ik, zeg maar, toegeëigend. En daar ben ik daarmee verder gegaan. En dat is een beetje de vormtaal geworden die ik daarvoor gebruikt heb daar heb ik nooit wat mee gedaan in mijn illustraties... want ik vond dat te leuk om voor mezelf te houden. En uh, je, toen dacht ik van nou, ik heb toch elke dag... wil ik één scène, een moment uitkiezen... wat ik vast wil houden en wat ik mee wil nemen. Maakt niet uit welke scène dat is of wat is gebeurd. Het kan een rit op de fiets geweest zijn... of een wandeling in de regen... of inderdaad een, een nacht in bed... Of een etentje. Of, of een middag in bed, of een ochtend in bed... of een tussendoortje in ja. bed. Of, uh, ja, ik heb ze allemaal gezien. Het zijn, het zijn 200 bedscènes. Het zijn er meer dan 200. Het zijn, 200, nou, het zijn niet alleen maar bedscènes. Een, -scènes, deel, bankscènes, ja. een deel is bedscènes. De ander gaat... Het, het verhaal ontwikkelt zich. Het aardige is... de, de tekeningen die je per dag maakt. Weet, ik weet niet precies wat ik ga tekenen. Dat kan, kan een een vogelperspectief teken zijn... het kan een schet zijn, een grafische tekening zijn... het kan een thematische tekening... het kan een metafoor in zich hebben... dus dat wisselt nogal. En het, bij het maken van dit boek... zijn we eigenlijk thematisch... hebben ze bij elkaar gestopt. He, dus je krijgt veel clusters. Het is een beetje een montage... van scènes... om een ander verhaal te maken. Dus het boek reflecteert ook weer niet echt de dagboeken. En het is een nieuw, is een nieuw verhaal geworden... Het zegt iets over jouw ontwikkeling als tekenaar, over wat er mogelijk is met het tekenen, over wat die dagboeken voor jou betekenen. Het zegt natuurlijk ook iets over, over seks, gewoon de, de daad, ja. de handeling. Nou ja. Daar kan iedereen zich een voorstelling van maken en ook hoe je dat tekent. Hoewel je dat nog, nog tamelijk creatief doet, in, kan het op vele manieren le, le, le, le, le, le, Wat is creatief doen van het maken van een erotische tekening? Nou, geen, geen twee tekeningen zijn hetzelfde. Terwijl, terwijl de data vermoedelijk alle keren wel enigszins op elkaar leek. Ik bedoel, de essentie ja, ja, ja. Komt, komt steeds terug. Ja. Maar het is, het is elke keer een wezenlijk andere tekening. Dat, dat is best een prestatie als het er 240 zijn. Nou, ik wil even over de tekenen. Ik, ik, ik wil ja. erover ingaan. De tekenen. Ik, ik kom uit een generatie waarin tekenen tot een van de vaardigheden behoorden. Mijn, mijn vader is illustrator, was illustrator. Hij is opgeleid in de jaren 40 rond de oorlog in, in, op de Arnhemse kunstnijverheidsschool. Een zeer academische opleiding. in de generatie van Peter van Straten, Gerard van Straten. Waarin uh, zeg maar anatomisch tekenen heel belangrijk was. En wat heel technisch is. Maar waar ook de uitdrukkingaspecten een rol gingen spelen. Omdat je als tekenaar je ook moet kunnen onderscheiden. Je moet niet alleen technisch zijn. Voor mij was het anders in mijn opleiding als, uh, op de kunstacademie en ook als, als jongen. Mijn tekenen is toch minder academisch als dat van mijn vader. Maar de vaardigheid van tekenen, het, het, het, uh, het reflecteren op papier... en het vastleggen van een gedachte op papier... dat zijn een aantal beslissingen die je moet doen. Als je zo'n zo tekening maakt op een dag, één tekening in tien minuten of vijf minuten... dan moet je dat meteen doen. En dat zijn een aantal beslissingen. En daarin zitten zit heel veel gecompliceerde aspecten. Van, daaraan, wat is het oogpunt? Wat is de lijn die je kiest? De, dat soort dingen. Uh, ik vind dat ik een tekening moet accepteren zoals die op papier komt. He, dus het, of je nou goed of slecht is, dat is nog maar de vraag. Wat is een goede tekening? Wat is een slechte tekening? Maar als, als hij voor mij neigt slecht te worden, in mijn opinie dan probeer ik hem goed te maken binnen met uh, zeg maar, compositorische elementen... of andere manieren om daar een draai aan te geven... binnen de, binnen de tijd die ik dat uh, wil doen. Je scheurt nooit een bladzijde eruit van deze tekening is mislukt... of je krast van, nou ja, volgende. Uh, <coughs> dat is een goede vraag. Ik, ik scheur er nooit een pagina uit. Ik ga soms wel eens corrigerend te werk in de tekening. En soms, als ik hem helemaal niet zie, dan maak ik de hele pagina zwart. Dat is wel eens gebeurd. Maar dit is dus een heel directe oefening in het tekenen. Het bijhouden van die dagboeken. Want het, je moet de tekening aanvaarden zoals die komt. Ja. De keuzes die je maakt. En je maakt ze snel, want je hebt niet veel tijd. Nee. En je moet iets zeggen. En dan, zo verken je eigenlijk de mogelijkheden van je vak. Van je, je vak, maar ook van jezelf. Want je moet, Bij mij komt het ook bij mij van... waarom teken je dat? Waarom beslis je dat? Wat zijn de drijfveren om dat te doen? Uh, het kan heel impulsief... Ik schrijf er ook bij. En ik schrijf dingen die me dan te binnenkomen. Ik probeer ze wel eens een beetje te bedenken. Maar ik vind dat ik dat binnen dat moment moet vasthouden. En het kan goed gaan. Maar dat is met alle notities. De boeken zijn notitieboeken. Het is niet meer als een auteur een boekje heeft. En hij noteert een aantal dingen. Die hij later weer bewerkt in een, andere, in een ander verhaal. Dus dat is dit. Het is vrij rauw. Dus als je, je haalt het eruit en je plakt het in een ander boek. Maar voor mij is tekenen een oefening in denken. He? Dus denken met je, met je hand en met je lichaam uh, en reflecteren. Reflecteren op jezelf, je leven, ja. wat, wat belangrijk was die dag. Voor we het gaan hebben over, over dat tekenen en, en nog meer toch ook over, die, over de seks... laten we het hebben over, over iets wat je net noemt... namelijk je vader was al illustrator... Ja. Je vader tekende al. Dat, heeft hij het je bijgebracht? Of wilde je zijn werk afmaken? Of, of ben je door hem geïnspireerd geraakt? Hoe, hoe kan het dat jij ook tekenaar bent geworden? Ja, ik tekende graag als jongen. Mijn vader heeft nooit gezegd van... Jullie moeten gaan tekenen. Ik en mijn broer. Jullie moeten gaan tekenen. Mijn vader had liever dat wij gingen studeren. Op de universiteit. Aan de universiteit. Maar wij tekenden graag. En wij... wij konden tekenen al op de een of andere manier. He, er is wel een, een, een. Je had het net over ook Peter van Dongen. Er is een, een soort gezegde: Indische jongens kunnen altijd tekenen. En ik, ik herinner me ook wel een, een, een, een van de, de lagere school een luxe jongen die kon meisjes tekenen in bikini. En die tekenen en die verkocht die voor een kwartje. Of dat, dat zijn van die verhalen. Maar tekenen was iets om je om je terug te trekken, althans voor mij, om je terug te trekken in je eigen wereld. Je kon je wereld, je denken, kon je op papier zetten. En daarin, ja, ik wil niet zeggen kon je je verliezen maar daar, daar kon je. Daar, daar verhield je je tot. Da, da, da, daartoe verhield je je. Dat was een, een wereld waarin jij de baas kon zijn, waarin alles maakbaar was. Waar je ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Niet, dat, dat was allemaal heel lief en onschuldig. En in, in, in, in, in, in, dit is misschien ook wel lief en onschuldig in zekere zin. Maar mijn vader was natuurlijk altijd. Uh, zeker uh, later, toen hij voor zichzelf ging... ben ik altijd aanwezig. En wij zagen zijn werk. Wij zagen hem werken. En ik denk dat dat werken... Van, uh, dus dat iemand altijd bezig is om te tekenen... en dat dat uit zijn hand komt... enorme invloed kan zijn. En ook de passie waarmee hij dat deed. En ook voor hem een manier was... om in zijn eigen wereld een plek te vinden... en daar zich toe te verhouden als een soort houvast. Maar hij had liever gezien dat jullie gingen studeren. Ja. Dus hij zag het, zag het niet als het hoogst haalbare wat hij zelf deed. Daar spreekt toch een soort gebrek aan trots over dat vak uit. Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat is een slimme vraag die je stelt. Want dat heeft... Uh, dat heeft dat is, ik weet niet of dat zo is. Dat zijn de omstandigheden waarom hij dat vak is gaan doen. Uh, waaruit blijkt... Kijk, hij was zeer getalenteerd. En hij kon heel intelligent met zijn vak en de dingen... Omgaan, maar hij had niet de ambitie om verder te gaan dan waar hij was op dat moment. Zo, zo rond die oorlog, na de oorlog, in Gelderland, Arnhem. En uh, ik denk dat ik later dat hem wel kwalijk nam. Dat hij niet meer ambitie toonde, ja, niet nee, verder ging. Ik, ik had graag een beroemde vader gehad, laat ik het zo zeggen. Jij vond hem zo goed en je kon niet begrijpen... waarom hij het niet verder ja, stopte. Hij, hij, hij werd gevraagd om les te geven en hij zei... dat kon hij niet. Terwijl ik, ik natuurlijk, je ziet je vader als held... en je denkt van, die man die kan hartstikke goed tekenen... heeft heel veel te vertellen en dan zegt hij, ik kan dat niet. Hoe kwam dat? Waarom, waarom dacht hij dat? Ik denk dat hij... Uh, zichzelf en die ambitie minder hoog had dan, ja, hoe het, dan, dat die, dan dat die zou kunnen. De omstandigheden, denk ik, in die periode van zijn leven waren niet om... Ja, dat is het, ik denk dat heeft, dat heeft met heel veel aspecten... Mijn vader was ook uh, Indonesisch... Is op zeer jonge leeftijd naar Nederland gekomen. en ook op zeer jonge leeftijd is de band met zijn ouders verbroken. Zijn, zijn vader, mijn grootvader, was chirurg. en succesvol arts in Indonesië als gouvernementsarts. En uh, ik denk dat daardoor. en dat verbro verbroken contact. en zeker met zijn vader, misschien nog wel meer dan met zijn moeder hem het vertrouwen in zichzelf enigszins heeft, heeft gekwetst. In zijn vertrouwen is gekwetst en daardoor het, uh, het beeld had... van dat wanneer wij zouden studeren... hij iets goed zou gedaan hebben ten opzichte van zijn vader. Misschien dat, dat, hij, dat, hij, dat hij wel de ambitie die hij met jullie had... voor heeft laten gaan voor zijn eigen ambities. Dat hij eigenlijk zijn, misschien zijn eigen ambities heeft laten varen... Ja, dat om, omdat zou, hij het dat gezin zou, belangrijker vond. Dat zou zeker kunnen. Ik denk dat hij het gezin op verschillende manieren belangrijker vond. Ook voor zichzelf. Om dat he, ook omdat hem dat houvast, aan, uh, houvast bood. Uh, een gezin hebben bood houvast. Ja, ja, ja. Omdat, hij, omdat hij eigenlijk niet meer een band had met het land waar hij vandaan kwam. Ja, en zijn familie niet. Was niet er, meer met zijn, er, zijn, ja, met zijn familie. En familie in Nederland was het enige wat hij had. Werd er ooit over gesproken? Vertelde hij wel eens over, over Indonesië? Vertelde hij wel eens over zijn familie? Nou, hij vertelde over zeer jonge, zeer vroege herinneringen wel eens. En uh, dat ging over, vooral over de periode van tussen vijf en acht jaar toen hij naar Nederland uh, vertrok. Die vertelde, hij heeft ze later opgeschreven. En dat was voor mij wel prettig, want het was voor mij echt een goede... houvast om grip te krijgen op die periode. En toen hij in Nederland was, is dat helemaal eigenlijk... Uh, ja, in de, in de vergetelheid geraakt. En de, de herinneringen waren natuurlijk zo weinig, weinig eigenlijk. En ik denk dat hij de prettige herinneringen wel vertelde en de minder prettige herinneringen niet. Misschien moest je het ook wel... want dat hoor je vaker, het achter zich laten. Om, om het hier te redden. Dus alles afsweren dat... Ik denk dat, dat het automatische... Oude land. en dat kinderen dat ook heel, heel makkelijk of heel snel doen. Bij een ontkenning van de, van de identiteit of, of de herkomst. Ja. Om maar aan te passen ja. aan het nieuwe land. En ik denk dat dat uh, een rol heeft gespeeld. En zeker... Uh, in de periode dat hij ging studeren op de academie of de kunstnijfreitschool. Interessant is eigenlijk dat in die tijd uh, de grootste invloed van die, op die generatie was Eppo Doeve, Ferdinand Doeve. Hij was uh, uh, uiteindelijk de. Hij heeft de eerste bankbiljetten na de oorlog ontworpen en de eerste Hollands festival affiches En als tekenaar en kunstenaar was hij autodidact, hij studeerde in Wageningen... om de plantage van zijn vader af te nemen... maar hij ging gewoon leuke dingen doen. En hij werd een van de meest invloedrijke kunstenaars uit die generatie. Als je het, jonge, als je het werk ziet van die jonge generatie uit die periode... is dat heel erg... dan zie je de invloeden van hem daarin. Fiep Westerdorp en het vroege werk van Fiep Westerdorp... na de academie en het vroege werk van mijn vader... dat is uitwisselbaar... Vanwege zijn invloed. En dat is heel interessant. Dus de... Uh, ja, wat, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is de, de, de link die mijn vader had in zijn werk... werd gevoed uit een soort romantisch, romantische referentie door het werk van Epodoeven. Die dat, denk ik, die breuk veel minder sterk heeft meegemaakt. En zo, zo was het er... Toch nog wel, zo was het niet helemaal verdwenen, dat, nee. dat, dat, dat, Indië, dat Indonesië. Nee, nee, en, en hij stond ook wel model als uh, danser. Er zijn ook tekeningen uit die, van die klasse dat hij daar in zo'n zo uh, kostuum, uh, zo kostuum zit. Dat is ook heel grappig om te zien. He, dus hij, hij was natuurlijk donker en zwart. Dat viel niet te ontkennen, maar hij voelde zich volledig Nederlands. Hij ontkende het voor zichzelf. dat Hij, dat heeft, hij een volledig, heeft het helemaal ontkend, ja. En, wat, wat heeft dat met jou gedaan? Want op een zeker ogenblik ga jij je ook vragen stellen in jouw leven. En, en wordt dit een thema? Een deel van jouw verleden is daarmee ook afgesteld. Bij mij heel lang, heeft dat heel lang geduurd. Echt heel lang. Ik heb dat heel lang van mijn vader overgenomen. Uh, Indonesië was eng. En voorbij? Uh, sorry? Voorbij in zekere zin. Het land van toen was er niet meer. Zoals je ik vader weet, dat gekend ik, ik, had. Ik, dat weet ik niet wat het land van toen was en wat dat nu zou zijn. De, de, het enige idee was dat daar... daar hing een, een, een grote zwarte wolk boven. En um, ik denk dat dat ons heel erg heeft gestuurd. Althans, mij heeft het gestuurd om dat af te houden. Heel lang. Ik ben pas in 2009 voor een heel korte, korte reis naar Indonesië gegaan. En daar is die angst weggevallen. Er was geen gevaar. Het was niet een. Nee, er een, was een, geen gevaar. Iets waar je dat niet mee komen. Er wonen mensen, je mee praten. Ik was daar voor, ook voor, voor werk of voor, voor, een, voor, een, voor een presentatie. En uh, je kunt er eten, je kunt er rondreizen. Ja, het is daar het is warm. En er zijn wat andere gebruiken. He, en, en, en ik ben vorig jaar weer een maand geweest. En dat, werd, dat idee werd bevestigd. Je kan er rondlopen. En het is, ik vond het fijn om rond te lopen. En om maar had het, had het iets met jouzelf te maken? Behalve dat het er warm is en dat je er kunt eten... en dat die mensen ook gewoon aardig zijn. Ja, dat is, was... Nou ja, ik, ik had niet het gevoel dat er wortels uit me schoten... toen ik daar binnen, binnen <lacht> ging, ging lopen. Maar ik weet wel dat ik... Die drie, ik heb drie weken in Bandung gezeten. Dat is de plek waar mijn familie vandaan komt. En dat vond ik geweldig. Ik deed er niet veel. Ik ging er ontbijten, een beetje rondlopen, een lunchen... En ja, naar, naar een park of naar de universiteit. Ik, ik had daar wel wat contacten. Ik, ging, ik kon wel fietsen. Een goede vriend van mij zit daar. En, uh, maar ik, uh, ik was niet het gevoel dat ik toerist was. Ik, ik was natuurlijk wel een vreemdeling. He, dat, dat, dat blijf je. Maar ik voelde me daar heel erg prettig op mijn gemak. En dat ging ook omdat ik daar plekken terugvond... Uit verhalen en uit berichten. Want uh, er is heel veel terug te vinden. Nou, er is niet veel terug te vinden. Maar omdat mijn, mijn grootvader Goeve de is geweest. En zijn carrière daar heeft. Zijn daar krantenberichten uh, over verschenen. In de verschillende kranten. En als je, je hebt hier uh, Delver. heb je een, een grote database van kranten. En steeds meer wordt gedigitaliseerd. Dus dan tik je je naam in. En dan verschijnen allerlei advertenties of uh, aankondigingen. Dus daarin staat ook een, een, een krantenbericht uit de NRC... dat mijn grootvader, die in Bandung daar en daar woonde... heel erg trots zou zijn dat mijn grootvader... promoveerde in 1929 in Amsterdam. En de straat werd genoemd in dat stukje in, dat stukje in de krant. Dus je kan die straat opzoeken. Die straat is weliswaar compleet veranderd. Maar het idee dat je in de straat loopt waar je grootvader... Destijds ook liep, nou, dat vond ik heel vreemd. Dat vond ik een hele rare gewaarwording. Ik, ik zag bij wijze van spreken zijn voetstappen. En, uh, en je begreep iets van je eigen herkomst, van, van dingen die in jouw leven, in jouw jeugd, een, een rol hadden gespeeld. Ik weet niet of ik dat begreep, maar ik, er, er was wel, ik weet niet of er veel dingen te begrijpen zijn op zo'n moment. Maar ik, ik weet wel dat ik daar iets vond wat ik niet wist. En dat gold ook voor een ander moment. Vlakbij Bandung heb je Chimahi. Dat is een, een legerganisjoen van de daar. Mijn uh, overgrootvader was schrijver voor, voor het leger. En dat kon je alleen worden als je opgeleid was tot onderwijzer. Dus dat betekent wel een beetje de, weet je wel een beetje de status van de familie. Dat wist ik niet. Maar. Uh, hij stuurde zijn zoon naar de lagere school, de Europese school. En op die Europese school werd hij, toen hij zeven jaar in de laatste klas... gevraagd wat hij wilde worden. De jongens werd gevraagd wat ze wilden worden. De meisjes werd niks gevraagd in die tijd. Hij zei, ik wil, ik wil dokter worden, ik wil arts worden. En dat is hij geworden. Ik ben op bezoek gegaan, gegaan naar die school, die staat er nog. In, in dezelfde condities eigenlijk, denk ik, als het er toen was. Je krijgt een rondleiding door de school. Je loopt er binnen weet je, als een vreemdeling. En je, je, je wordt meteen opgepakt. En oh, je wil er wel. <laughs> en ik ben, dan, ben je ook niet, ineens, dan ben je ook niet de enige die daar komt. Maar ik kreeg een rondleiding. Eerste, tweede, derde. En toen kwam ik in de zevende klas. Bij de kinderen die de leeftijd hebben. Die mijn grootvader toen had. En je praat tegen de kinderen. Je zegt, je zegt iets tegen. Ze zij zeggen iets terug. En dat was ook een moment dat de tijd ineens samenkomt. Ik, ik kon mijn grootvader daar zien. Ik was getuige van mijn grootvader in de klas... op het moment dat hij... of in de leeftijd dat hij dat, die beslissing nam. Om Wat was dat ook de tekening die je die dag hebt gemaakt? Uh, ik heb daar een tekening van gemaakt, ja. Heb ik een, ja, ik heb er wel een tekening van gemaakt... maar die staat niet, die staat niet in het boek... Nee, nee, nee niet, dit, dit gaat over seks. Ja, ik, maar in, in jouw dagboeken is ja, dat dan ja, ja. De, de tekening ja, dit, van ik die heb dag? De, ik heb in die, in die uh, periode vier tekeningen gemaakt. Uh, vier belangrijke tekeningen van die momenten. En, uh... Want ik begeef me op glad ijs. Maar, maar volgens mij is er ook geleidelijk aan... een soort invloed van, van, van die Indische tekenstijl... in jouw werk terechtgekomen. Nou, dat, dat is ook interessant. Dat is ook, ik, ben natuurlijk... ik kan het niet precies duiden, maar, maar volgens mij... Meen ik dat te herkennen? Nou, ik, ik ben natuurlijk hier in. Uh, ik ben volledig Nederlands opgevoed. Ik, be, ik ben Nederlands. Ik ben naar de een Nederlandse kunstacademie gegaan in NSGD en, en op de Rietveld. Daar echt volgens de. Binnen de westerse cultuurgeschiedenis heb ik dat vak geleerd. En, en de ontwerpgeschiedenis van min of meer het westerse denken. En dat is ook helemaal geen bezwaar, maar voor die voorbereiding van die lezing in Bandung in 2009 ging ik naar het Tropenmuseum. naar een tentoonstelling van Wajangpoppen. En ik zie die Wajangpoppen als silhouetten. En dat wist ik, dat raar is dat weet je allemaal wel, maar op dat moment snapte ik dat mijn silhouettekeningen. een directe band hebben met die Wajangpoppen. En op dat moment snapte ik ook, en dat is ook interessant... In, mijn vader vertelde weliswaar nooit... maar hij had, ze hadden wel een batikkleed op de muur hangen... met vijf wajangfiguren. Niemand wist daarover te vertellen, maar dat hing daar. En er waren enge figuren. Ik vond ze als kind heel eng. En ik wist niet wat het was, maar die, hebben, die zijn gewoon eigenlijk in mijn in mijn uh, herinnering of in mijn geest ingebrand, omdat ze daar altijd waren. En ik denk dat dat een onbewuste invloed is geweest op de keuze... om dit manier, dit, deze manier van werken te gaan hanteren. Dus de, vereen, zeg maar de vereenvoudiging, wat je bij een schaduw, wat je bij een schaduw ziet... Hè, dus dat is een eenvoudige contour... Dat idee zit ook heel sterk in de tekeningen die ik nu maak. Of de laatste, zeker de laatste 10, 12 jaar heb gemaakt. Dat is, dat is herkenbaar. Het is uh, terug te vinden. We, weet je van jezelf waarom dat verleden... op een zeker ogenblik in je leven een rol ging spelen? Want het gaat ook over, over jouw identiteit, een deel van jouw verleden. Wat is de gebeurtenis in je eigen leven geweest... die ervoor zorgde dat het ineens wel belangrijk werd? Ehm... Um... Dat, is ook een, dat is een last. Ik denk dat. Dit boek gaat over seks. Je ziet tekeningen. waarin. Het, ik als. de ik-figuur. Ja. in bed ligt met een vrouw. en seks hebt. Dat gaat. eigenlijk 30 jaar door. Het zijn. ik denk. zeven of acht vrouwen. relaties. Dat worden relaties waarin in elke relatie, seks, maar die, die relaties die verbreken. En ik denk dat het moment dat die realisatie van de herhaling... Dat, dat het een patroon was. Dat het een patroon was, wat ik heel lang heb afgehouden... want uh, ik zag dat niet als een patroon. Maar ik moest op een gegeven moment wel bekennen dat dat patroon er is. En dat dat iets is wat heel erg een drijf, drijfveer is... Van je bestaan. En ik denk dat. En ook de reacties van de anderen, dat het. Ja, je, je, je, je, je, doe er wat aan aan dat patroon. Dat dat heel langzamerhand toch. mij heeft doen beseffen dat dat. Uh, uh, wat was de vraag? Dat dat. Uh, dat, dat er iets ergens uitgezocht moest ja, worden. Ja, dat dat te maken heeft met... Ik wil niet zo zeggen... Dat, dat, dat, dat heeft een geschiedenis misschien wel ver voor mij. Dat, dat aspect. Van hoek, dat ik me niet weet... Ja, ik, dat wil ik zeggen, maar om, om, te... omschrijf het patroon is. Wat, wat, wat was precies het patroon? Nou, Bedoel, je begint een het... relatie die, die duurt een, een, een lange tijd van... Zeg zeven, tien jaar of acht jaar en dan... En dan had dan hij ga je weer, ook... weer verder. Maar dat is nog best een lange duur. Ik bedoel, dan, dan ja. heb, zeven jaar vind ik nog, nog best wel een redelijke score, ja. toch? Ja. Dan heb je geen acute bindingsangst of zo. Ik heb geen acute, geen acute nee, bindingsangst. Dan, dan, dan, nee, dan nee, dan red je die zeven heb, jaar niet. Ik denk dat ik. Nee, ik denk dat eerder de. de zeg maar de, ja, hoe, ja, ik ben daar ook niet helemaal een, een kenner op, maar. Uh, de. Zeg maar het doorzettingsvermogen daarin, of de wilskracht om dat bij elkaar te houden. Of, de, of misschien wel de uh, het verlangen of, of het verlangen naar iets onbereikbaars. Dat dat het misschien een rol speelt. Um, Denken dat er elders nog iets anders is. Met, met andere woorden, eigenlijk niet, niet een, een nou, soort er... nest stichten. Je was geen nestjes bouwen. Nou, er, is, er is een conflict. Ja, ik ben een nestje bouwen. Maar nee, ik wil weer weg. Allebei? Het is eigenlijk allebei, ja. Ik denk dat dat... dat uh... Je bent wel thuis, maar je bent er ook niet. Want het is niet echt je thuis. Want elders zou er zomaar nog eens een thuis kunnen zijn. Nou ja, ja, ik, ik, ik, ja, maar ik ben ook niet thuis in de zin... omdat ik in mijn eigen wereld leef. Ik, ik, leef, ik leef al in... Ik, we zitten hier, maar ik maak toch een wereld om me heen... door die tekeningen of door... ik kan me verliezen in mijn werk. En dat is mijn wereld. En daar voel ik me in prettig. Vroeger hadden wij ook wel eens het, het, de uitspraak... het werk gaat voor het meisje. En dat, is, dat is, lijkt onschuldig, maar er zit natuurlijk ook wel weer heel veel. Dat is ook wel weer heel interessant. Want het werk is waarin je je identiteit in kunt vinden. Nee, dit, dat werk, ik denk dat, dat dat. Daarmee kan ik mijn identiteit be bestendigen. Kan je worden wie je bent? Of wilt zijn? Of wilt zijn, ja. Of maken wie je bent. En seks, want, want seks is belangrijk voor je? Nou, voor de meeste mensen wel. Dat is natuurlijk ook. Uh... Kan natuurlijk ook ontzettend leuk zijn. Maar daar lijkt ook wel een soort, soort, soort drift in te zitten. Om, om de verbinding dan toch te zoeken via die... Nou, die seks. seks is natuurlijk ook een vorm van communiceren. Op dat moment. Ik denk dat dat een mooie vorm van communiceren is. Van twee lichamen die iets met elkaar doen. Het is... Het, uh, het is... Het is een soort choreografie ook. Er zijn een bepaalde handelingen die eraan gebeuren. Het is een patroon wat er gebeurt. Het is begin en het einde. Je, je, je kan het lang voorbereiden. Je kan het heel lang nog iets nadoen. Je, je kan televisie gaan kijken. Er is, is geen begin, er is geen einde. Dus er is, er is een soort beweging waarin je met elkaar um, iets overeenkomt. Tot elkaar komt. Ja, ja, met, ja, weet je, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Met één woorden. Hè, er zijn heel veel metaforen voor. Maar ik denk dat het, het moment. Dat moment zo. Ja, ja, als het niet functioneel is om. om kinderen te maken. dan is het een moment om met elkaar te delen. En dat wil je vasthouden. Op de, het kan snel gaan. Het, het, het, is geen, het is elastisch, weet je. Het is niet. Ik denk dat seks. Voor mij heeft alles te maken met een relatie. Voor mij is het ook. Ik heb. Ja, ik wil zeggen, ik heb geen seks buiten relaties, maar dan wordt het een relatie, laat ik het zo zeggen. Seks wordt een relatie bij jou. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat, dat, dat de seks de enige manier is om nog die intimiteit te ervaren. Omdat dat het verder eigenlijk niet zo goed lukt. Omdat je verder je een beetje afsluit. Of ver, verder het gewoon niet lukt om je helemaal over te geven. Uh, dit is duidelijk niet mijn vakgebied, hoor. Ik ben, ik ben geen, uh, geen psych. Maar het, het, het, het klopt met wat je net vertelt. Er zit een soort logica in. Nou ja, van, ik, ik... Ik, zeg nog, ik zeg ook van... Ja, seks is een vorm om met elkaar te communiceren. Dus je kunt ook seks bedrijven om proberen iets uit te zoeken... zonder te praten of het nog werkt. Denk ik. Het is, het is lichaamstaal. Het is... Het is iets waar je je kunt aan overgeven. Je kunt, het, je kunt er dingen mee vergeten. Nee, je moet het wel willen met elkaar. Je, hebt, uh, heb je, je bent op een gegeven moment dat allemaal voor jezelf gaan uitzoeken. Zit, heb je daarmee ook de band met je vader, zij het, postuum verbeterd? Was, was er ook sprake van een zekere kwaadheid? Dat hij, dat hij dat verleden heeft afgesloten, dat hij er niet over sprak. Dat hij dat eigenlijk ook bij jullie heeft weggehouden daardoor. Nou, ik ben ik, ik, ik, frustratie eerder dan kwaadheid. Ik, ik denk, er zal wel kwaadheid zijn, maar ik denk dat het meer uh, frustratie is geweest. En uiteindelijk, uiteindelijk is het toch zo van ja, hij, heeft, hij is er toen in staat geweest te overleven. He, waar, de, de, de. Hij is op zijn achtste gedeporteerd uit Indonesië en hier opgegroeid uh, tussen Nederlandse uh, gastgezinnen als zwart jongetje. Hij is goed, niet slecht terechtgekomen, maar ik denk dat hij daar toch een zekere kwaadheid, wil ik niet zeggen, maar frustratie. En voor mij denk ik dat dat. <tacht> ik neem mijn vader nam ik kwalijk, maar dat kan ik niet... want ik begrijp wel zijn situatie, ik begrijp hem wel. Maar dan kun je nog steeds gevoelsmatig kwaad zijn, toch? Nou, ik, zou graag, ik, ik had graag de gereedschappen willen hebben... die een vader zou kunnen geven... Hè, die ik het liefste aan mijn kinderen zou kunnen geven. De gereedschappen om bepaalde aspecten in je leven aan te kunnen... He, de, of te kunnen begrijpen, of te kunnen beheersen, of te kunnen uh, inschatten. Of je, je weg daarin te kunnen vinden, zonder dat niet te weten. Want als je niet weet, dan heb je geen kaart. Op, dus dan reis je maar wat de wereld rond. Je bent op een zeker ogenblik naar, naar Californië verhuisd. Naar, naar Los Angeles. Ja. Dat was een professionele keuze. Je zag daar, daar mogelijkheden. Je werkte voor tv, je maakte daar... Leaders, je, je maakte andere vormen van illustraties. En je vertrok daar naartoe. Had het ook een persoonlijke motivatie? Had het daar ook mee te maken met. Ja, met waar ja, ja. Ik, ik, ik wilde. Ik wilde eigenlijk via. Amerika in uh, Nieuw-Zeeland terechtkomen. Uh, toen, toen ik dat aanbod kreeg om daarheen te gaan. Was het toch een soort van jongensdroom die verwezenlijk te leek te worden? De, de grote wereld, het, de wijde nou, wereld. Ik, ik, ik had ooit op de lagere school een werkstuk gemaakt over Amerika. En uh, daar de, iedereen van: daar schrijf, schrijf je mensen aan, dan plak je een, plakje, een plakboek vol. <laughs> En er was één plaatje, herinner ik me, van een, auto, een autoreclame van een gezin met een auto en de achterbergen en heuvels en wat palmbomen. En dat was Californië. En toen ik daar kwam, toen was ik in dat plaatje. En, en dat maakte wel een beetje die klik. Maar dat, dat is meer een soort van romantische gedachte. En voor mij is Amerika ook qua, en zeker Californië qua muziek in mijn jeugd, of in mijn tienerjeugd... wel van belang geweest om daar heen te gaan. En het idee om daar te kunnen werken... ja, dat was een avontuur wat ik, waar ik geen neek op kon zeggen. Dat kon ik gewoon niet. Dat was gewoon net zoals werken voor de VPRO. Toen ik vanuit Barcelona... Toen ik woonde in Barcelona, werd ik gevraagd om voor, de, voor de VPRO. Ja, dat kon ik niet weigeren. Dat was de VPRO. Er was één plek, één plek in de wereld. De ene omroep in de wereld was de VPRO. En er was één persoon die die filmpjes kon maken van die ene plek. En voor mij was dat Jaap Drupsteen. Een grote held. Niet qua, niet qua stijl, zo, maar, maar wel dat je dat kan doen voor één zo'n plek. Nou, dat was geweldig. En, en Amerika is, was. Wat dat betreft, lang haalde dat niet bij zeg maar, dat idee van, van de uniciteit, van het unieke daarvan, maar wel dat er een wereld is die dan ineens open gaat. En dat je dan ineens in een andere cultuur leeft, gaat leven, een andere manier van denken moet toe-eigenen. En ook dat je, dat, je, nou ja, dat je zegt: Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet helemaal. Samen viel met de plek waar ik was, dat er, dat er nog een andere plek was. Ja, ja. Een gevoel dat thuis ook altijd was. Van ja, we zijn wel hier, maar eigenlijk is er nog een soort geheime, een beetje enge andere plek. Ik heb me heel erg hard geprobeerd om me daar thuis te voelen. En dat, dat, daar was ik goed mee op weg. Uh, met toen, Amerikaan worden. Met Amerikaan het worden. Het had niet, had niet lang hoeven te duren of ik was Amerikaan geworden. Dat, dat lag in het programma. Uh, uh, maar de, de, de, de was in 2000 was er een, een hele heftige crisis. En daarbij verloor ik al mijn werk eigenlijk. Al het werk wat ik had, nadat ik bij Wired al mijn baan was kwijtgeraakt. Al het werk wat ik had, was ik kwijt. En daarna... Want Wired was eigenlijk de reden waarom je daar naartoe ging. Dat was de grote kans. Ja, dat was de grote kans. Ik uh, werd daar aangenomen, een hele goede baan. Maar ik was dan een half jaar stond ik alweer op straat omdat het bedrijf verkocht was. Dat is gewoon pech. Nee, dat is strategie strategie. Je ziet een kerstboom op. Zodat je hem beter kunt verkopen. Zodat je hem beter, beter kunt verkopen. Maar de, de zwaarste ballen moeten ook, moet ook of de laatste ballen moeten ook het eerste dag af. Dus je haalt een grote illustrator binnen voor het beeldmerk, zodat iedereen denkt, oh, dat is een mooi bedrijf. En dan, ja. Uh... Nou ja, hier was het van we, we, we gaan een televisietak beginnen. En dat is goed voor het bedrijf. En dan huren we een, een iemand die een naam heeft gemaakt in, in, in die periode, Dat was ik dan. Maar de, de koper die wil de televisie niet erbij hebben. Dat, dat lijkt me trouwens verschrikkelijk wat je nu vertelt. Dat je, dat je dan die ja. grote droom najaagt. Je hebt een plaatje voor ogen. Van, oh ja, een berg en een beetje zee. En dan sta ik daar in een palmboom. En, dan, en dan, dan lijkt het even allemaal te gaan gebeuren. En dan ja, komt er een crisis. Erg. En heb je geen... Enkele vorm van werk? Terwijl je uh, net zei... Toen ik die, ba die baan verloor... had ik nog uh, een aantal jaren voordat die crisis kwam. Dus dat ging... Maar je in... zei net, je identiteit valt samen met je werk. Ja, daarna... Dat, en dat is wel interessant. Daarna kon ik niet mijn plek vinden in, in, zeg maar in de ideologie die ik had... van mij als graficus of vormgever... Uh, en moest daar te, moest heel veel concessies eraan. Ik, ik kon ik, ik kon gaan maken en die gaan verkopen en ondernemen, maar dat werd dat was niet. Ik wilde zeg maar iets toevoegen aan hem. Ja, moet ik zeggen, Iets bijdragen aan de maatschappij op mijn manier. En daar was daar was op dat moment geen ruimte voor. Of ik vond daar geen ik vond daar geen vorm voor. Dat kan ook aan mij gelegen hebben dat ik niet goed mijn best heb gedaan. Maar je zocht eigenlijk iets meer dan alleen maar iets dat een gaasje betaalt. Ja. Je, je zocht iets, iets waarmee je ook vol betekenis kon ja, zijn. Dus je de, ja, de extra waarde. Nou ja, wat wat de VPRO, als je bij de VPRO wel ja, had. dat was gewoon de extra waarde voor de VPRO. De extra waarde voor mij. En dat, dat is het leuke. En dat, dat wil ik nog steeds. Op de een of andere manier. Dat, dat heb je met Paradiso was dat denk ik ook wel zo. Het is nu veel te doen om de geschiedenis van, van de zaal... omdat ze 50 jaar bestaan deze maand. Dat is, is een feest. Het is ook een tentoonstelling van, van affiches. Ja. De affiches die jij maakte, dat, dat had denk ik hetzelfde. Van een, een beeldtaal verschaffen aan een bepaalde geest... Ja. die door een gebouw waard. Dat niet alleen. Het was ook werk. Wij We maakten zeven affiches per week. Ik wisselde met Martien Jongema. Wij hadden hier ook een Martien Jongema maar we, we maakten zeven affiches in de week... en je had daar twee dagen de tijd voor. En dat was nog voor, voordat de computers waren. Dus de, de keuzes die je moest maken... en dat, en dat is wel interessant, want het, alles komt niet op keuzes... die je maakt, is van hoe maak ik het, hoe snel maak ik het... en welke affiche maak ik, besteed ik meer tijd aan dan de andere. Dus van de, van de zeven affiches per week is misschien maar één goed. He, dus van, van de honderden die je maakt... Dat is gewoon werk. Daar moet op staan wie er speelt, waar en hoeveel het kost. En hoe laat het begint. En hoe laat het begint. En er zijn een aantal, daar heb je een ingeving voor... en die worden belangrijk. En er zijn een aantal bij mij aan te wijzen... die ook sleutelmomenten zijn in mijn, in mijn ontwikkeling. En dat vind ik dan weer achteraf weer interessant om te zien. Er blijken er weinig bewaard toen ze die tentoonstelling gingen maken. Oh, ja, ja, dat is nooit wat bewaard. Maar dat is, dat, dat is natuurlijk een affiche, die plak je door de stad... Ja, en ik heb, heb, heb zo'n zo stapeltje affiches uit die tijd. Dat is echt uh, schrikbarend hoe weinig dat Hoe er bewaard blijft. Geldt ook voor, voor een deel voor die VPRO-beeldmerken. Die, die waren, dat, dat zeg maar, het soort van, nou, niet het testbeeld, maar, maar zoals de, nee, de, -NOS en, de begint: de, leaders, de bumper en de leader. Ja. Vaak is dat bij tv-programma's een rondje en een wereldje en iets dat ja. draait, of wat, wat er weer uitstraalt. Er zijn heel, heel mooie clichés in. Wat jullie deden was totaal anders. Stond er helemaal los van. Nee, je maakte net zoals bij Paradisie. Je had een machine en die, dat werkte heel langzaam. Er wordt een band geschreven. Dat kostte kost nachten. En dus je moest iets bedenken wat heel snel kon en effectief was. En er werden loepjes. En, en ik wilde toch ook... Al, kijk, een beeldtaal verzinnen die zich onderscheiden. He, dus niet doen wat iemand anders maakt. En dat is soms heel erg alles plat maken. Letterlijk en figuurlijk. He, dus de, de tweedimensionaliteit... wij waren te, tegen vliegende logo's. Dus alles werd plat. En dat is natuurlijk al een hele belangrijke keuze... en een richting waarin je kunt werken. En daarbinnen heb je alle vrijheid. En daarmee kun je je ontwikkelen. En dat maakt het apart. Maar je zegt dat je samen viel met die VPRO voor jouw gevoel... en dat je daar ook op een plek zat... Waar je, waar je de wereld kon veranderen. Ik maak het, ik maak het expres iets ja, groter... Ja, ja, ja, ja. maar de, de, er zit een soort... idealisme achter. Het gaat, het gaat om veel meer dan alleen een mooie tekening. Nee, maar de VPRO was... mijn spreekbuis in mijn jeugd. He, dus ik keek naar de VPRO... Toen ik, toen ik tiener was... of nog niet eens... Ja, ik denk veertien jaar... zag ik Hoepla op tv. En dat waren mijn voorbeelden. Dat was de spreekbuis van wie ik wilde zijn. En ik... Was VPRO. Niet die, ver weg in Groningen was dat. En later, dat blijft, dat, dat is onderdeel van je. Net zoals de muziek een onderdeel van je wordt. En op een gegeven moment, als je dan daarmee versmelt, hè, dus je gaat werken voor de VPRO, dan is het een enorme wisselwerking. En dan ben jij de VPRO, maar de VPRO is ook jou. Jij, jij bent de vormgever van iets dat je als deel van je eigen identiteit beschouwt. Ja, en dat geldt voor paradiso's ook. En dat geldt in zekere zin voor Waiat ook. En dat geldt eigenlijk. Dat geldt ook voor de krant. De tijden zijn veranderd op dit moment. Dus die, die, die versmelting is veel meer vermerkt. Weet je wel. Het is helemaal geregeld. En, en PR en marketing, dat was het nog niet. Dus die. Die, die, die, je koos daar ook voor. Je koos per se om bij je. Ja, hoe noem je dat? Om, om, om dat verder te helpen. Om en daar te werken waar je achter stond, ja. waar je mee verenigde, mee associeerde. Dat en was daarmee daar al je talent en al je krachten. Te geven, te, geven te geven aan die organisatie. om het zo goed mogelijk te doen binnen de. Het is altijd het zo goed mogelijk te doen binnen de omstandigheden waarbinnen je moet werken, en dat was altijd houtje touwtje. Dat was VPRO een paradijs ook. Het was altijd knutselen. Altijd improviseren en altijd eh, ja, maar te en, laat. Ja, en daar zit de kracht. En dat moet je, ik moet bijna zeggen, dat moet je ook kunnen. Ik denk dat, dat moet je ook kunnen. Dat, dat, dat, dat zie ik ook om me dat kan niet iedereen. En maar, de, de, maar je zegt eigenlijk dat, dat tekenen een manier is om, om een identiteit te verschaffen. Dat maar Tekenen voor jou heel erg gaat over worden wie je bent of ontdekken wie je bent. Of... Ja, maar met tekenen, en dat heb ik ook wel studenten geleerd. Als je tekent, het maakt niet hoe je tekent, maar als je het tekent, dat is, dat, dat is heel moedig. Want daarmee laat je zien wat je denkt. En dan moet je zeggen van, die teken, de manier waarop ik teken, accepteer ik als mijn manier van tekenen. Als ik met drie vingers teken en heel lullig teken, maar ik kan daar heel intense tekeningen meemaken... dan zijn dat gewoon geweldige tekeningen... die ik maak en niemand anders. En door, door te tekenen kun je dus onderscheiden... wat niemand tekent zoals jij. Het is meteen ook een handtekening. Het is meteen ook een, een, je eigen beeldmerkje. Ja, en, een uiting. Je, je, het is bijna zeggen, van, ik wil wel bijna zeggen van... hoe lulliger je tekent, hoe beter de tekening. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Uh, maar je kunt met virtuositeit veel verhullen... van die directheid. Van, van de boer ja, uit. En daar ligt ook, daar, ligt ook de, de, daar zit ook de val in. He, dus daar moet je. Ik denk dat je ook dicht bij jezelf moet blijven. En dus dit boek gaat over mijzelf, dicht bij mezelf, met de manier van ik teken. En daarom vind ik voor mij dit boek belangrijk. Het is een riskant. Nou, niet eens riskant, het is, het is een gevoelig onderwerp? Seks. Ja, ik geloof dat dat een gevoelig onderwerp... He, van een, een, een man... die tekent dat hij seks heeft met vrouwen... wat is het perspectief daarvan? Denk je? Van, is dat... seksistisch of is dat macho? He, daar, daar ben ik me van bewust. Ik heb dat altijd gedaan... als onderdeel van mijn dagboeken. Nooit echt bedacht om daar... iets mee te doen. Ik, ik ging naar de uitgever... Uh, Bruno Felix, subcube... Ook wel hier bekend. En uh, ik ging er eigenlijk heen om een uh, kinderboek. Ik, een, ik heb een kinderboek gemaakt. En ik had nog een ander kinderboek. Heb ik nog steeds liggen. Ik zeg van, weer je dat uitgeven? En dat vond hij misschien wel een goed idee. En dan moet een beetje beschrijven. Maar ik zeg van, ja, ik heb ook nog al die dagboeken. Sex, drugs en roll En hij zei, dat doen we. <laughs> hij zag het meteen. Hij zag het meteen. Maar het is, het is, het is natuurlijk ook intiem. En... Ja, het zou ook zomaar kunnen dat mensen denken: wat heeft die, heeft die kisman ook nog met haar gedaan? Want er ligt natuurlijk altijd ook gevoeligheid in, in wie het met wie doet en wanneer en waarom. En uh, seks en gevoeligheid, dat gaat altijd ja, zo. Ja, uh, nee, ik, ik heb. Uh, nou, ik probeer daar zo uh, discreet mogelijk in te zijn. Dus ik heb, daar, ik heb het boek wel uh, geëdit. Niet iedereen is, heeft het boek gehaald van je bedpartners. Het boek begint pas in 1987. <laughs> er zit ook nog een periode daarvoor. Maar um, nee, ik, heb, ik heb de namen verwijderd en uh, hier en daar plaatsen en dat soort dingen. Ik heb, dit is wel. Het, het, het, het, het was een interessante discussie, want eigenlijk wilde ik de tekeningen niet aanraken. Maar om de, omdat het boek werd iets anders werd een ander verhaal. Dan, toen vond ik toch dat het uh, ook leesbaar moest zijn. Althans, zo min mogelijk fouten in zouden moeten zitten. Daar was ik het wel mee eens. Dus dat heb ik gedaan, maar ik vond ook, ik wilde gewoon niet al te veel prijs geven. Nee, dat, is, dat is in dagboeken en dit soort uitgaven is ook wel gebruikelijk. Dat je namen verwisselde of, of een andere naam was. Ja, Ja, nee, natuurlijk. En, en wat bedoel je met, met, met fouten in, in deze context... Uh, nou, omdat ik heel, heel snel en uh, intuïtief schrijf, maak ik ook wel schrijffouten. Oh, in, op die manier. En ja. een tekening, hè, is een tekening, uh, moet je, mag je dat veranderen? Hè? In, in, mag je dan een osje en hele dingen als die veranderen? Uh, toen dacht ik van, ja, maar een auteur die een manuscript inlevert ja Er wordt ook al, altijd aangekundigd om zo goed mogelijk te krijgen. Dus daar, daar was ik het wel mee eens met de uitgever om dat te doen. Je, hebt, uh, je vertelde net over, over de, de, de clubs waar je voor werkte... dat, dat, dat het ook samenviel met je eigen identiteit. Heel lang heb je geaarzeld om andere dingen aan te nemen... terwijl je wel gevraagd werd voor, voor grote projecten, bedrijven. Dat heeft lang geduurd voor je daten en toen, toen kwam je op een gegeven moment bij... Schiphol uit. Want zij kwamen bij jou uit. Ja. Voor die bewegwijzering. Voor de, voor de parkeerplaatsen. Die, die meer herkenbaarheid nodig hadden. Omdat iedereen. Uh, natuurlijk na een lange vliegreis is vergeten. of zijn auto op A34 of C2 ja, of dat, dat is ook. Een, heb, is ander, iets anders te gaan dat je zo, zo uh, zegt. Er uh, is een, een groot uh, bureau in Nederland. Mijksenaar, Wayfinding. Paul Mijksena. En zijn zoon was student van mij op de HKU. En jaren later kreeg ik een telefoontje... Of zeg maar zes of zeven jaar geleden... kreeg ik een telefoontje van hem... en uh, met de vraag of ik de tekeningen... hij was, werkte inmiddels in het bedrijf van zijn vader... of ik de tekeningen van... Uh, je nou, hoe heet die illustrator nou? Tekenaar. Ik, ik weet niet wie je bedoelt, sorry. Nee, nee, nee, nee. Politieke cartoonist. In Nederland? Ja, ja. Nou ja, komt straks wel. Kom straks wel. Er eh, moest vernieuwd worden. Er was een heel, heel, heel eh, programma van eh, die parkeergarages... opnieuw in te richten en, en, en te ontwerpen. En hun, zij, waren, zij zijn verantwoordelijkheid voor de bewegwijzeringen in het vliegveld. En in andere vliegvelden, dat geel... De pijlen en dat gele en dat zwarte, dat is hun, hun signatuur. En mij werd gevraagd om iets te verzinnen... wat binnen die, binnen die vorm ook een rol kon spelen... als op zichzelf herkenbare beelden... om te onthouden waar je je auto parkeerde. Het, systeem... ja, het is wel een hele leuke opdracht. Ja, het is heel erg leuk. Het systeem, het systeem hadden ze al. En uh, het, het systeem hadden ze al... Het, het ging er mij om om het te vernieuwen en een nieuwe beeldtaal daaraan toe te voegen. En dat was heel erg interessant. Want het grappige is van... Ja, het zijn maar clichés. Een, een, een boerin en een klomp en een kaas en schaatsen en een molen. Gewoon Hollandse symbolen? Hollandse symbolen. Die je, en, maar dat dan weer zo draaien naar je eigen herkenbare stijl. En dat, van, dat vond ik een... Uh, ja, dat was een heel erg leuk proces. Dat was niet, ook niet makkelijk. Dat was toch dus dus, een, dus daaruit bleek proces. dat je wel degelijk in een uh, commerciële klus jezelf kwijt kunt? Dat, dat het helemaal niet zo eng is als nee, je altijd dacht? Nee, nee. Oh, daar ben ik ook niet zo bang voor. Niet meer? Nee, ik, ik, ik heb wel eens een keer... Ik heb één keer toen ik bij de VPRO werkte... werd ik gevraagd om voor de KLM filmpjes te maken... of animaties te maken voor de eerste klas vluchten. En toen, toen dacht ik van... ja, maar ik ga, ik, ga de, ik ga niet de VPRO in de uitverkoop doen, mijn werk. Want dat hoorde zo bij de VPRO? Dat bij de VPRO. En daar, en dat, maar de omstandigheden zijn veranderd inmiddels... dus dat. Je, bent daar ook wat, je hebt er meer grip op. Je weet ook hoe je dat kunt overbrengen. Hoe je iets kunt uh, aansturen. Van wat je wel en wat je niet wil. Hoe je het wel en wat je niet wil. De tentoonstelling opent uh, komend week -einde rond, rond deze tekeningen van Sexony. Maar er is natuurlijk heel veel meer in die duizenden dagboek-aantekeningen ja. die, die je hebt gemaakt. Nou, in de tentoonstelling heb ik dan... Uh, tekeningen van, uh, uit het boek... die heb ik gereproduceerd. Die hangen daar... Hangen een aantal van uh, heb ik daar opgehangen. Ik heb uh, op vier wanden... als een soort kabinet... Ik heb vier wanden heb ik wandschilderingen gemaakt. Heb ik tekeningen uitgeschilderd, groot. Alsof je in een, in een, in een boekje loopt. En um, er zijn vier... Vitrines, tafelvitrines, waarin originele boekjes liggen opengeslagen. Waarin je kunt zien wat het boekje is. Ik heb je zo'n zo boekje dat ligt dan zo. Op. En hier, zo. dan kan ik zien wat, wat het. Er uh... ligt gewoon een willekeur. Maar dat zijn dan niet de sekstekeningen, er zijn gewoon andere tekeningen. Er ja, dus, zijn gewoon eten. Ik, heb, ik, ik teken ook heel graag op, uh, als ik een congres bezoek, dan teken ik de sprekers. En dan schrijf ik hun verhaal eromheen. Hier zie ik een, een, een tentje, mensen die wat drinken, auto's, een etentje. Een, uh, nou ja, to, toch ook een, een naakte vrouw, een open auto. Soms ook iets gehaaster, een dag dat je druk was, dan, dan moest het even wat sneller. Ja, ja, ja. ja. Het, het, het is uh, een, een heel gedocumenteerd leven. Je, nou ja, dus, uh, het, het, het leuke is, het, het, je ziet ook in, als je die boeken bekijkt, het gaat in grove op en neer, hè? van hoe je je voelt en of je tijd hebt... of mentaal met andere dingen bezig bent... of, uh, of je energie hebt geïnspireerd bent. bent. ja Of je, of je uh, down bent of, uh, of geïnspireerd, ja, inderdaad geïnspireerd Dat, dat, dat zie je in, in die boeken ook gaan. En, en bij het, ook met het samenstellen van dit boek... als je dat doorbladert, ja, je wordt toch weer geconfronteerd... met momenten die, die je eigenlijk vergeten bent of vergeten wil... En dat vind ik uh, ook, wel, ook wel mooi dat dat gebeurt. Dat je iets, wil, iets leest en dan denk je van dat wil ik niet lezen. Dat wil ik niet lezen. En, en, maar het is wel heel goed om dat wel te lezen. Hoe lullig het ook geschreven is. Of hoe lullig je ook probeert uit te drukken van hoe je je voelt. Het is heel belangrijk om dat wel te lezen om niet je verleden helemaal achter je te laten, ja. om het niet te vergeten. Ja, en ik bedoel, de hele de wereld nu is het allemaal zo de sociale media, zijn allemaal dingen, allemaal de mooie dingen en de vervelende dingen van iemands leven zie je niet, of die wil je niet laten zien. En, en dit is ook heel erg privé. Ik laat het ook verder aan iemand zien. De boekjes zijn nooit bedoeld om. Dit is dit is ja, het is wel een discussie. Discussie is, is dit zo de intimiteit? En, en alles wat van je eigen leven is... moet je dat wel openstellen voor het publiek? He? Wat is de reden daar? Wat, waarom doe je dat? Dat is, uh, dat is een goede vraag. Daar, daar heb ik geen antwoord op. Het is, mis, eer, het is misschien van... ik vind het mooi dat er iets met die boekjes gebeurt. Maar waarom dit? En Is dat een goede manier? En hoe ga je ermee om? Dat weet je zelf eigenlijk ook niet. Nou, ik, ik, ik, bij het maken van het boek... als je het boek doorneemt... dan zie je het ineens verschuiven van, van seks. En dan gaat het over relaties en verhouden tot... en ook meer naar de zwaardere thema's van het leven. Max Kisman, dank je wel. Sex Only heet het uh, boek. Dank je wel.